12 uur. Het NOS-journaal door Altmegens. Goedemiddag. De Europese Centrale Bank dreigt met het dichtdraaien van de geldkraan voor Cyprus. Het aantal werklozen is gestegen tot boven de 600.000, het hoogste aantal in bijna 30 jaar. En de Turkse premier Erdogan is op dit moment bij de koningin. Vooral in de noordelijke helft van het land kans op een sneeuwbui. In het zuiden is het vrijwel droog. Verder vandaag geregeld zon. Het wordt 3 tot 5 graden. Er staat niet veel wind. Morgen is het droog, zaterdag valt in het zuiden misschien wat sneeuw. En daarbij komt de temperatuur overdag maar net boven nul. Cyprus, het land moet haast maken. De Europese Centrale Bank stopt maandag met het geven van noodkredieten aan banken. Als het land dan nog niet heeft ingestemd met een hulpprogramma van het IMF en de Europese Unie. Gertjan Dennekamp is op Cyprus. Gertjan, hoe staat het ervoor?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 De bankoverboekingen uh, worden niet geaccepteerd. Ja. Nou, en nu merk je, na een week van deze ellende, dat dat langzaam een probleem begint te worden. De problemen worden steeds groter, ja. Dankjewel, Gert-Jan Dennekamp. Uh, het reddingspakket voor Cyprus is nog altijd niet mislukt. Dat heeft minister Dijsselbloem van Financiën gezegd. Dat deed hij in het Europees Parlement. Dijsselbloem is voorzitter van de Eurogroep die zaterdag met Cyprus dat akkoord bereikte over financiële steun. Tijn Sadeh, correspondent in Brussel. Tijn, uh, Dijsselbloem kwam dus uitleg geven in het parlement. Uh, werd het er moeilijk gemaakt door de parlementariërs? Nou, er waren heel veel Europarlementariërs, uh, zeker ook veel journalisten... voor Dijsselbloem's optreden. En vooraf hoorde je in de wandelgangen veel verontwaardiging, irritatie... dus over het feit dat Dijsselbloem verantwoordelijk is... voor een reddingspakket voor Cyprus. Dat vinden zij dus niet werkt. Maar Dijsselbloem was zo verstandig om meteen aan het begin van de hoorzitting... een duidelijke positie in te nemen. Well, as a Eurogroup president, I will, I will take responsibility for that. I don't think that it would be fit to say it was him or her or this institution or that. Uh, it was a joint decision. And um, if, if anyone is to take the responsibility for that, it's me. Nou, ik neem dus als voorzitter van de Eurogroep... Uh, volledige verantwoordelijkheid, uh, zegt Dijsselbloem. En je hoort uh, op de achtergrond ook uh, goedkeurend uh, geklap op tafel... van de Europarlementariërs. Dat werd dus gewaardeerd. Maar daarna voegde Dijsselbloem er wel weer meteen aan toe. Die heffing voor die kleinere spaarders. Ja, die blijf ik toch verdedigen. Niet leuk, maar het moet. Dijsselbloem benadrukte opnieuw... die heffing waar dus die kleine spaarders door worden getroffen... is echt eenmalig. Zie het als een belastinginstrument... omdat Cyprus nu eenmaal een special geval is. Wel gaf Dijsselbloem voor het eerst volgens mij nu toe dat het hem echt spijt uh, dat de besluiten over het reddingsplan voor Cyprus uh, slecht zijn uh, gecommuniceerd. Mm. Nou ja, een paar reacties van Europarlementariërs waren als volgt. Ja, heel mooi dat u de verantwoordelijkheid op zich neemt, maar u neemt daarmee de verantwoordelijkheid op zich voor een mislukt Plan. Nou, dat ziet Dijsselbloem dus anders. Die zei, geef de Cyprioten nog wat tijd. Die zijn nu aan het sleutelen. En trouwens, er is gewoon geen alternatief. Tijdens HD in Brussel, dankjewel. Negen middelgrote accountantskantoren hebben hun werk niet goed gedaan. De autoriteit Financiële Markten zegt dat de controles van de kantoren op belangrijke onderdelen ernstige tekortkomingen bevatten. Om welke kantoren het gaat, zegt de AFM er niet bij. Het gaat in elk geval om kantoren die bevoegd zijn... om ook controles te doen voor beursfondsen, banken en verzekeraars. Kantoren hebben inmiddels verbeterplannen ingediend. De AFM deed eerder onderzoek naar de vier grote accountantskantoren. Ook die deden hun werk niet goed, zo stelde de AFM in 2010. Het aantal werklozen is vorige maand gestegen tot boven de 600.000, het CBS. In februari waren 613.000 mensen werkloos. Dat komt overeen met 7,7 van de bloedvervolking. Daarmee is de werkloosheid nu al voor de vijfde maand op rij... met ongeveer 20.000 mensen toegenomen. De laatste keer dat het aantal werklozen boven de 600.000 zat... dan moet je terug naar begin 1984, dus dat is zo'n 29 jaar geleden. De werkloosheid nam onder mannen sterker toe dan onder vrouwen. In 2008 had Nederland gemiddeld nog maar 300.000 werklozen. Nu dus het dubbele. Het Centraal Planbureau verwacht dat de economie... in de tweede helft van dit jaar weer opkrabbelt... maar de werkloosheid zal dan nog wel een tijdje blijven stijgen. In Friesland is vanochtend een vrouw overleden na een ernstig ongeluk op de A32 bij Grauw. Rond negen uur zag een automobilist de file voor hem te laat. Remde zo hard dat zijn auto dwars op de weg kwam te staan. Een vrachtwagen achter hem kon de auto niet meer ontwijken en reed er tegenaan. De vrachtwagen en de auto botsten daarna op een andere vrachtwagen en twee personenauto's. In een van die auto's raakte een vrouw bekneld en zij overleed. Dit is het NOS Journaal, het door meegens. megens Een schade op het terrein van een vestiging van Brinks, het geldtransportbedrijf in Best in Brabant. Gisteravond werd daar een overval gepleegd. De daders gingen er door. Of ze iets buiten hebben gemaakt, dat is nog altijd niet duidelijk. Theo Verbrugge is bij uh, Brinks in Best. Theo, uh, ze gingen grof te werk daar, hè? Ja, absoluut. Het, uh, je zag uh, vanochtend de brokstukken nog steeds trouwens van de explosie op het binnenterrein uh, liggen. Nou, voor zover we het nu kunnen ontleden... aan de achterkant van het bedrijf is het hek doorgeknipt... explosief tegen een deur aan de zijkant geplaatst. Zo zijn de daders naar binnen moeten komen. Er waren nog mensen van Brinks uh, aanwezig. Ja, en uiteindelijk heeft het heel lang geduurd... voor de politie echt kon gaan onderzoeken wat er nou aan de hand was... omdat er nog explosief materiaal op dat binnenterrein lag. En dat moest eerst onschadelijk hmm. gemaakt worden. Heeft de, nou, vol... iets, heeft de politie al iets gezegd over dat onderzoek? Weten ze al meer? Nee, ze weten eigenlijk nu niet zo heel veel. We moeten het zelf eigenlijk een beetje het sporen volgen... En dan zie je ook dat aan de achterkant waarschijnlijk weer de daders verdwenen zijn. Aan de randweg van Eindhoven, zo verder gevlucht uh, zou je kunnen ontleden. Uh, gezien de sporen die hier zijn op het moment. En de mensen bij Brinks, uh, zijn die intussen alweer aan het werk in dat pand? Ja, voor zover ik kan zien zijn die wel weer uh, aan het werk. Die waren gisteravond ook aan het werk toen het gebeurde. Flink schokken heb ik uh, begrepen. Maar Brinks is niet zo mededeelzaam als het gaat om dit soort uh, overvallen. Ze zijn vaak ook pas heel erg laat met het vertellen of er ook daadwerkelijk... Uh, ja, geld buiten is gemaakt. Dat ja. zal nu ook wel weer even duren, we het zeker weten. Iets ten zuiden van Best, uh, gisteravond kort na de overval... is een, een politieauto beschoten met een automatisch wapen auto. Bij Bergrijk gebeurde dat. Uh, wat weet jij daar meer van? Ja, de politie zegt dat heeft er uh, in principe niets mee te maken. Maar het kan bijna niet anders dan dat die daders uh, richting België zijn gevlucht. Uh, twee surveillerende agenten zijn de achtervolging gestart... En uh, de daders hebben met volautomatische wapens op die politie uh, geschoten. En ja, het, komt, het heeft er ook mee te maken. Er is een overval geweest bij een geldtransportbedrijf in Amsterdam. Ja. En in uh, Nieuwegein. Bijna hetzelfde scenario. Ook toen via de, de A2. Ja. Precies, precies, auto uitgebrand daar. Ja. En justitie verwacht ook dat die daders uit België komen. Maar die zijn nooit gepakt. Theo Verbrugge, vanuit Best, dankjewel. Koningin Beatrix ontvangt op dit moment de Turkse premier Erdogan op huis ten bos. Erdogan brengt een bezoek aan Nederland, maar dat is wel ingekort... omdat de Turkse premier al een paar dagen griep heeft. Bezoek aan de Keukenhof is daarom niet doorgegaan. Na de ontvangst door de koningin heeft Erdogan een ontmoeting met premier Rutte... en later vanmiddag praat hij met Turks-Nederlandse ondernemers... in het Koerhuis in Scheveningen. Verschillende demonstraties zijn aangekondigd van Turken. In Rotterdam heeft zich een groepje verzameld. Een verslag van Hendrik Willem Hofs. Op de stoep van de Islamitische universiteit in Rotterdam aan een oude singel staan zo'n 50 tot 60 Turken te demonstreren. Vrouwen met hoofddoeken, met vlaggen om, Turkse vlaggen, rode vlaggen. Eerder deze week werd de demonstratie op Facebook aangekondigd. En een paar duizend mensen hadden zich aangemeld om hier naartoe te komen. Maar uiteindelijk zijn er toch maar zo'n 50 à 60 gekomen. Het heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat het bezoek van de premier Erdogan aan de universiteit is afgeblazen. Er is in ieder geval heel veel politie op de been. Kennelijk wilde de burgemeester toch het zekere voor het onzekere nemen. De verslag van een demonstratie in Rotterdam door een groepje Turken. Dat was verslaggever Hendrik Willem Hofs. In een gevangenis in Krimpen aan de IJssel... heeft korte tijd brand gewoed in een van de cellen. De man die daar was opgesloten heeft rookvergiftiging opgelopen. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. Brandweer heeft uit voorzorg de hele gang ontruimd. 17 gedetineerden in Krimpen aan de IJssel... zijn tijdelijk ondergebracht in een sportzaal. Niet duidelijk is of de brand is aangestoken... of dat het een ongeluk is geweest. Politie doet onderzoek. Sport. Fiorentina heeft zich officieel bij Feyenoord gemeld voor Jordi Klaassi. De nummer 4 van de Italiaanse Serie A wil de middenvelder komende zomer overnemen. Na verluid is er een bod gedaan van zo'n 5,5 miljoen euro. Klaassi is bezig aan zijn tweede seizoen in de hoofdmacht van Feyenoord. Hij bereidt zich momenteel met het Nederlands elftal voor... op de WK-kwalificatiewedstrijden van morgen tegen Estland... en die van dinsdag tegen Roemenië. Over ruim een uur begint in Sochi het laatste grote schaatstoernooi van deze winter. De wereldkampioenschappen afstanden. Vandaag worden de 1500 meter voor mannen en de 3000 meter voor vrouwen gereden. De vrouw waarin Sochi nou wordt uitgekeken is Irene Wüst. Ze is al wekenlang in de vorm van haar leven en er worden minstens een paar gouden medailles van haar verwacht. Wüst kijkt vol vertrouwen uit naar het toernooi. Ik voel me goed en ik voel me sterk en uh, het schaatsen gaat heel lekker. Dus ja, of ik alles en iedereen aan kan, kijken, ik ben heus niet zo dat ik niet denk van nou ik ga het wel even binnen en Ik ben heus ook niet zenuwachtig. Ik ben ook net zoals altijd anders zal ik wel een bepaalde mate van spanning voelen voor de wedstrijd. En... Maar dat, dat is ook mooi, dat hoort erbij en uh, daar geniet ik ook wel van. En dat maakt me ook scherp en dat zorgt er ook voor dat ik alles uit mezelf ga halen. Maar natuurlijk ja, heb je wel redelijk vertrouwen, kijk je deze wedstrijd tegemoet. Iedereen wist was dat. Bij de 1500 meter voor de mannen is er geen uitgesproken favoriet. De afstand werd dit seizoen vaak door verschillende schaatsers gewonnen. Regerend Olympisch kampioen Mark Tuitert heeft een eenvoudige strategie voor de race van vanmiddag. Als ik wil winnen moet ik gewoon uh, met alles wat ik uh, heb erin vliegen en uh, technisch heel goed opzetten. En, uh, en als het dan klopt, dan, uh, dan kan ik hem hard doorrijden. En als ik dat doe, dan uh, kan ik winnen. Dus... Uh, het begint, uh, het begint bij het begin voor mij. <laughs> en daar moet ik het pakken. Dus, uh, het, is, uh, het, is, het is een hele simpele opdracht. Gewoon uh, met uh, heel mijn ziel en zaligheid uh, alles geven uh, zo snel mogelijk. Nu de ANWB. John Bakker, Goedemiddag. Om te beginnen met een korte file op de ring van Amsterdam. De A10 tussen Haarlem en de Koentunnel twee kilometer. En de A32 vanuit Herenveen naar Leeuwarden... is na een ongeluk tussen Grauw en Reduzem nog steeds afgesloten... Verkeer richting Leeuwarden kan vanaf Knoop het Heerenveen... bij de omrijden via Drachten over de A7 en de N31. 13 minuten over 12, de hoofdpunten nog een keer. De Europese Centrale Bank dreigt met het dichtdraaien... van de geldkraan voor Cyprus. Volgens minister Dijsselbloem in het Europees Parlement... is het reddingspakket nog altijd niet mislukt. En het aantal werklozen is vorige maand gestegen... tot boven de 600.000, het hoogste aantal in bijna 30 jaar.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 Kijk voor meer informatie op toyota.nl. Deze maand in Plus Magazine slikt u de juiste pillen... een uitgebreid dossier over medicijngebruik en bijsluiters. Financiële experts spekken uw portemonnee met 19 tips. En maak kans op een luxe tuinset van Hartman ter waarde van 2.900 euro. Plus Magazine ligt nu in de winkel voor maar 3,25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 Dit is Radio 1, NCRV, -E. Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, politiek redacteur Peter K. van Pauw en Witteman... is hier om te vertellen over hoe politici de media bespelen. In het mediaforum programma programmamaker en journalist Aad van der Heuvel... en Jean-Pierre Gele, tv-criticus van de Volkskrant. Het gaat onder meer over het bezoek van de Turkse premier Erdogan... en dan met name over de ophef over het pleegkind Yunus... Volgens NOS-correspondent Bram van Meulen is die ophef in Nederland op dit moment vele malen groter dan in Turkije. Kijk, er is hier uh, een televisiestation dat er veel aandacht aan heeft besteed aan de Yunus-zaak. Uh, dat is ATV, een conservatief televisiestation in handen van de zoon van Erdogan. Maar de meest andere media richten zich op dit moment, vandaag toch, op ander nieuws. En wie wordt de nieuwskenner van deze week? Vandaag al de laatste dag van de Nationale Nieuwsquiz. Dat heeft te maken met het schaatsen morgen. De kandidaat van vandaag heet Ben bergen en hij komt uit Blijswijk. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws. Bij Omroep Gelderland gaan de komende jaren tientallen banen verdwijnen. Directeur Guus van Kleef schat nu dat het om een vijfde van het totale personeelsbestand zal gaan. Het is een gevolg van de bezuinigingen van het kabinet op de publieke omroep. Omroep Gelderland moet 2,5 tot 3 miljoen euro inleveren. De kijker zal het merken, want minder personeel betekent ook minder programma's, zegt Van Kleef. Nou, wij proberen zo goed mogelijk onze journalistieke taken overeind te houden. Dus dat is waar we volop op proberen in te zetten. En dat betekent dat met name de randprogrammering, dat wat wij noemen als regionale omroepen... het in beeld en geluid brengen van de culturele identiteit van onze bewoners, dat we daarin gaan merken. We zullen het bijvoorbeeld ook merken in programma's over de geschiedenis van Gelderland, over de natuur van Gelderland. Dat zijn programma's die wat meer aan de rand zitten en die uh, het zeker zullen merken. Gelderland zendt nu per dag één uur televisie en veertien uur radio uit. En het is de vraag of dat zo blijft. Er bestaat zeker een kans dat we minder uren zullen gaan uitzenden. Want als het budget dusdanig teruggeschroefd wordt, dan is het maar de vraag of we kunnen blijven volhouden wat we nu doen. Guus van Kleef, directeur van Omroep Gelderland, waar volgens hem de stemming tenier neergeslagen is. De persgroep Nederland, eigenaar van onder meer de Volkskrant, Trouw en het AD, heeft de site autotrek.nl gekocht voor 26 miljoen euro. Op deze site kunnen mensen auto's kopen bij dealers en particulieren. De site heeft 1,2 miljoen bezoekers per maand en is daarmee de grootste online marktplaats voor auto's in Nederland. De persgroep heeft bij de deal gelijk voor 2 miljoen aan reclame ingekocht bij de vorige eigenaar van Autotrek, uitgeverij Wegener. Tijdens de derde editie van het Groot Interview Gala gisteravond in de stad Schaalburg in Amsterdam stond dit keer het twistgesprek centraal. Anders gezegd het confronterende interview. We waren erbij en vroegen achterin volgens organisator en meesterinterviewer Frank van der Linden, nieuwsuurpresentator Marielle Tweebeke, VPRO-presentator Chris Keijne en KRO-presentator Sven Kokkelman wat volgens hen een twistgesprek is. Twee. Uh, eentje is hoge uh, toon, boude bewoordingen geagiteerde verschijning en dan denk je dat je een goed confronterend interview hebt. En de tweede is, je ja, huiswerk ontzettend goed gedaan hebben, hard materiaal hebben verzameld en dat in rustige bewoordingen aan de gesprekspartner voorleggen en uh, die daarmee tackelen. Een confronterend gesprek. Dat is vrij moeilijk, vind ik om te definiëren, behalve uh, dat je iemand probeert te toetsen. In mijn geval, het voorbeeld dat we bijvoorbeeld vanavond uh, hebben gebruikt, is het, het VU-Medisch Centrum-interview, uh, wat natuurlijk heel veel aandacht al heeft gekregen. Daarin was het pure confrontatie: uh, om eigenlijk aan te tonen: van jullie doen iets wat niet kan. En wel hierom. En wel daarom, en uh, met wetteksten en al in de hand, dat is uh, de pure confrontatie geweest. Nou, het is een oprukkend jaar zou je kunnen zeggen. Een programma als Oog in Oog van Sven Kokkelman had je tot voor kort niet. Ik wilde het programma zoals ik het nu maak al heel lang maken. Ook al dachten heel veel mensen, dat is hartstikke saai, twee mensen aan één tafel, een half uur lang. Ik verlies tijdens zo'n uitzending, bijna nooit een kijker. Kijk, iemand als Sven Kokkeman die zegt, ik hanteer vragen... want ik zeg, jij stelt vragen waarvan je van tevoren weet... dat je er geen antwoord op krijgt. He, als jij aan Marine Le Pen vraagt, bent u een fascist? Dan weet je dat ze geen ja gaat zeggen. En hij zegt, ja, maar dat is een techniek die ik gebruik... om mensen uit hun comfortzone te halen. Nou, dat kan. Um, ik vind het riskant, maar ik denk dat tegenwoordig het accent... Iets te veel ligt op spannende televisie en iets te weinig op... wat is nou de beste manier om te laten zien... wat er in iemands hoofd of hart gebeurt? Ik heb eigenlijk nog nooit meegemaakt. één uitzondering, misschien twee... dat gasten met een rotgevoel naar huis toe zijn gegaan. Mensen weten wat ze te wachten staat. Uh, mensen weten ook dat het een eerlijke confrontatie is. Er is ook nog zoiets als, heb je het overleefd? Nou, dan... Dus het is ook een soort van trofee, bijna. Hoor ik wel eens. Het kan zijn dat je. Af en toe als laatste redmiddel met een politicus die echt helemaal niks meer wil, een keer het breekijzer erin moet zetten. Maar ik vind dat het tegenwoordig vaak het basisgereedschap is. Uh, je zou zelfs misschien kunnen zeggen dat um, op het moment dat je niet geïrriteerd raakt en uh, niet te veel uh, erop inhakt, misschien wel beter is dan, uh, dan dat je dat wel doet. Er is een groot verschil tussen radio en televisie en het confronterende interview voor die twee media? Het twistgesprek uh, ja, werkt bij uitstek op radio, denk ik. Uh, daar zien de luisteraars ook niet hoe lelijk je bent als je confronteert. Uh, op tv, dat merk ik zelf ook. Bijvoorbeeld toen ik Joep van het Hek confronteerde... Ja, let je toch een klein beetje op. Je gaat dingen inslikken, je bent voorzichtiger... Op uh, de radio uh, laat je je daar minder aan gelegen liggen. En thuis op de bank bieden. Want ja, kun je zes uur netter zijn als je wil. En dan kun je jezelf daar helemaal uitschrijven. Ik bedoel, dat is nog wel de allermakkelijkste situatie. Bovendien kun je dan als een schrijftafelmoordenaar wanneer je wil. Uh, thuis uh, je gesprekspartner nog liquideren. Ondanks je domme vragen. Als je, als je werkelijk een slechte journalist bent. Dus uh, ja, we moeten de mitrailleur wel oppoetsen. Uh, we moeten blijven vuren. Maar niet uh, met losse vlodders. We moeten. Uh, scherp geschud in zitten. De laatste was Frank van der Nindenuur, ook Marielle Tweebeke... Chris Keijne en Sven Kokkerman. tijdens het groot interviewgala... gisteravond dus in de stad Schouwburg in Amsterdam. <middels> Morgenavond zit Diederik Samson bij Twan Huis in college tour. Tegenlegenheid daarvan schreef politiek redacteur Peter Kee... al jaren werkzaam bij Pauw en Witteman... een ophartig artikel over Samson en de media. Dat deed hij in de Varegids. Kan hij in de toekomst nog aankloppen voor interviews... bij de PvdA-leider Peter Kee? Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Want uh, nou, een leuk inkijkje was het wel... Ja nou, Kritisch. Ik, ja, nou, ik denk dat ik uh, zeker nog kan aankloppen volgende keer bij Samson. Wat ik wilde beschrijven was hoe hij geworden is tot wat, wie hij is. Hij is altijd een, ge, een politicus geweest die nadacht over zijn optreden in de media. Die ook graag in de media wilde komen. En dat heb ik beschreven uit zijn tijd, dat hij Kamerlid was. Toen liep ik er ook al rond als vertegenwoordiger van Paul man. En hij probeerde zijn, zijn verhalen te pitchen. Ja. Dat is normaal, als Kamerlid moet je meer je best doen om in de aandacht te komen. Als fractievoorzitter is dat natuurlijk anders. Maar in die tijd heeft hij heel veel geleerd. En heeft hij geleerd hoe hij ja. zichzelf moest presenteren. Je, je noemt hem een echte mediapoliticus. Is, is dat nou van deze tijd dan? Want die zijn er altijd wel geweest? Ik bedoel, Hans Wiegel was toch ook een mediapoliticus. Ja, maar goed, zijn voorganger Job Cohen dacht toch een stukje minder na... over de manier waarop hij in de media kwam. En of hij altijd met een verhaal kwam. Samson vind ik het andere uiterste. Namelijk altijd met een plan, altijd wel overwogen in de media... en altijd uh, uh, met iets te vertellen. Nou, dat is, daar is over nagedacht. En ja. Zij zijn vrij offensief in hun mediabeleid. Je, je, je hangt het ook op aan een, een mooi voorbeeld... tijdens de Algemene Beschouwingen, 2007. Um, uh, hij noemde wat de PVV had gezegd over moslims puur fascisme. Dat deed hij in de wandelgangen tegen jou. Ja. Toen heb jij gezegd, Nou, kan je dat ook even bij ons op tv vertellen? Want Dat, is natuurlijk, ja, ja, dat het was een harde uitspraak. En ja. dan denk je, Hey. Dat is interessant voor het programma, dat willen we best horen. Ja, en Toen zei hij, kom, maar toen ging hij het ietsje anders uh, vertellen. Ja, nou, dat is het risico wat je wel vaker loopt met politici... dat ze uh, aan de telefoon het ietsje harder brengen dan ze, dan ze doen. Maar hij hield zijn verhaal best goed overeind... want hij zei, hij legde uit waar uh, deze, vorm, deze uitspraken voorkwamen. Hij vond het niet in België bij Filip de Winter... maar hij vond het pas in Italië bij uh, de Legia Norte, geloof ik. En dat was een half-fascistische partij. Dus bedoel, het kwam heel dichtbij... En dat was de hardste uitspraak die er tot dan toe over het wilde gedaan werd, eigenlijk. Ja. Um, je had het al even over zijn metamorfose, zoals hij als Kamerlid was. Dat werd ook wel vaker gezegd, ook in deze campagne. Een beetje, ja, beetje geagiteerd ge ge ge af en toe. Maar uh, nou, juist niet ge nee, dat geagiteerd Nee, dat was het, die Nee, maar voor die tijd. Dat ja. bedoel ik. Dat, dat was de, de metamorfose die hij had ondergaan. Ja. Nou, in dit verhaal beschrijf ik hoe die eigenlijk veranderd is bij de, in de Fukushima-periode. Die kernstraal in Japan, daar ging het mis. Uh, Samson werd door allerlei programma's uitgenodigd als kernfysicus. Dus niet als politicus, maar uh, uit zijn opleiding, zeg maar. Dus hij, hij, daar heeft hij veel verstand van. En hij kwam bij alle programma's uitleggen hoe het zat. En dat bleek veel beter te werken. Toen had hij opeens autoriteit voor de kijkers. En toen dachten ze bij de PvdA... Oh, dit moet je vasthouden. Nou. Dat is goed voor je presentatie. Als je gewoon genuanceerd het eerlijke verhaal vertelt. Ja. En dat hebben we later teruggezien. Als je Samson ziet op het Binnenhof lopen. of nou ja, rondom zo'n verkiezingsdebat. dan zie je altijd zo'n blonde vrouw in zijn buurt. Dat is zijn uh, spindokter, zeggen ja. we als ze Borgen uh, volgen. Ja, tegenwoordig... het, het is ook een beetje een Borgen-achtig verhaal, ja. denk ik. Hè? Uh, Saar van Buren, dat is ja. dus een belangrijke kracht achter hem. Ja, die, uh, die kwam van Ajax. en die heeft uh, de, de ervaringen daar opgedaan met Slatan. Hij heeft ze toegepast <laughs> op, uh, op Diederik. En dat heeft ze, vooral op Diederik... want ze begeleiden in eerste instantie ook een aantal andere politici... maar met Diederik had ze meteen een klik... en zij, hebben, uh, zij heeft heel goed gekeken naar hoe hij zich gedroeg... en vaak gezegd rustiger, uh, heel professioneel aangepakt... tot en met de stropdassen tijdens de campagne aan toe. En dat is professioneel ja. werk, denk ik. Um, nu is het zo dat jij loopt daar voortdurend dat binnenhof rond... Uh, dit is toch voortdurend ook een kwestie van onderhandelen... van kom je bij ons, maar dan willen we dit en dit bespreken... of, of hoe werkt dat? Zo werkt dat. Ook uh, dingen die we niet willen bespreken? Nou ja, er zijn momenten dat, dat wij graag willen dat ze bij ons komen. En dan zeggen ze, wij willen niet. Of er zijn momenten dat wij het over twee dingen willen hebben. Bijvoorbeeld over uh, de staat van de partij. Met de minister van Financiën bijvoorbeeld. En, en over uh, de problemen in Cyprus. En dan kan het zijn dat zo'n minister zegt... Nou, ik wil wel over Cyprus. Maar ik wil nu niet over de de slechte peilingen voor de PvdA praten. Nou, dan maken wij een afweging op de redactie en dan zeggen we... ja, Cyprus is toch het item waar we het over willen hebben. Ja. Dus we doen het zonder de Partij van de Arbeid erin te betrekken. Ja. En gaat het omgekeerd ook nog wel eens zo dat, dat Samson kan zeggen... Van, nou, nu heb ik iets te melden, kan ik even een stoel bij jullie krijgen aan tafel? Nou, goed, bedoel, ik vind het leuk als politici naar me toe komen om iets te pitchen. En negen van de tien keer gaat het niet. Maar ja, als je fractieleider van de Partij van de Arbeid hebt... dan heb je best kans, dat als jij overtuigd bent dat je een leuk verhaal te vertellen hebt... dat wij dat wel even serieus gaan afwegen... En goede kans dat je dan een plekje bij onze uitzending krijgt. Ja. Had je dit stuk eigenlijk aan de PvdA opgestuurd uh, om alvast even te lezen? Nou, ik heb hem uh, kort hiervoor een boek geschreven, het briefje van Bleken. Ja. En dat is in wezen op dezelfde manier tot stand gekomen als deze stukken. Ik schrijf wat ik zelf vind en wat ik zie. Maar ik moet verder met die politici. Die moeten ook bij Paul Witteman blijven komen. Dus ik laat altijd zien wat ik schrijf. En dan, uh, dan, zij vast, dan hebben zij ook wel kritiek en daar hou ik rekening mee. Daar neem ik soms wel wat van mee, want vaak heb je daar wat aan. Wordt het stuk beter door. En mijn eigen waarnemingen, daar gaan zij niet over. Dus, en dat zeggen ze wel, als, ja, is niet zo leuk. Maar als het eerlijk is, dan dingen ze daar niks op af. Nee. Dankjewel dat je hier was. Peter K., Graag politiek gedaan. redacteur van Pauw en Witman. Uh, er is uh, laatste nieuws en daarvoor gaan we naar uh, Bram van Meulen. Die is in Istanbul, correspondent voor Turkije. Bram, uh, goeiemiddag. Goeiemiddag. De uh, PKK-leider Öcalan heeft opgeroepen om de wapens neer te leggen. Ja, de, de, zijn verklaring, hij kan het natuurlijk niet zelf voorlezen... want hij zit al 14 jaar vast op het in zijn eiland Imralen... hier voor de kust van Istanbul. Maar die verklaring wordt op dit moment voorgelezen in het... Turks. Uh, opvallend was dat er ook een, een Koerdische versie van die verklaring was. Maar die werd niet getoond op de Turkse televisie. Uh, maar inmiddels uh, heb ik een aantal vertalingen binnengekregen. Uh, het eerste wat hij zegt is... Uh uh, we veranderen onze gewapende strijd in een politieke strijd. Onze gewapende strijders moeten zich terugtrekken. Daar bedoelt hij natuurlijk mee die duizenden, naar schatting zo'n 4000 PKK-strijders uh, die in Turkije zouden zijn, die moeten zich terugtrekken naar hun kampen in het noorden van Irak, uh, waar ze al uh, na enkele decennia verblijven. Uh, en dan een wapenstilstand, terugtrekken van de, van de troepen. En dat moet dan uiteindelijk leiden tot een blijvende vrede na 29 jaar strijd. Um, dat, dat is dus uh, de, de, het eerste wat jij uit die verklaring haalt. Is er al een reactie van de regering? Uh, Erdogan is in Nederland natuurlijk. Nee, nee, nee daar, daar is het nu nog te vroeg voor op dit moment. Uh, en het, is echt, het gebeurt terwijl we spreken. Wordt die verklaring voorgelezen in het Turks. Uh, er staan tienduizenden... Misschien zelfs wel honderdduizend mensen op uh, het plein in Diabakur waar op dit moment het Koerdisch Nieuwjaar, het Koerdisch lentefeest Neveros wordt gevierd. En waar die verklaring dus wordt voorgelezen. Een verklaring waar zeer lange tijd naar is uitgekeken. We weten dat de Turkse staat al een aantal maanden uh, onderhandelt met, uh, met Öcalan. De Turkse Geheime dienst doet dat. Uh, er is ook een soort pendeldiplomatie. Uh, door uh, politici van de Koerdische BDP, dus zeg maar de politieke tak van de PKK, die dan in bootjes naar dat eiland gaat en boodschappen van Öcalan terugbrengt naar de kampen van de PKK, na de aanhang in Turkije, maar ook in Europa. En dit is eigenlijk het sluitstuk van die paneldiplomatie, waarbij Öcalan oproept tot die wapenstilstand en het terugtrekken van de PKK-strijders. Dat is een zeer bijzondere dag voor Turkije. Maar er moet wel bij gezegd worden dat het niet voor de eerste keer is dat hij oproept tot een wapenstilstand. Dat heeft hij in de afgelopen 14 jaar al vaker gedaan. Vaak waren dat staakt het vuur. Een soort eenzijdig afroepen van een staakt het vuur. Uh, maar eigenlijk is de grote vraag nu wat en hoe de, re de Turkse regering hierop gaat reageren. Zij zijn nu aan zet. Dat zeggen de Koerden die ik deze week nog in Diabakeur sprak. En ze hopen eigenlijk dat er snel een nieuwe grondwet komt. Ook een belofte van de aanpassing van de terreurwetgeving waarmee op dit moment duizenden Koerden in de gevangenis vastzitten. Men hoopt dat die mensen met dit proces vrij kunnen komen. Dankjewel. Bram van Meulen voorlopig in Istanbul. Hij blijft die verklaring natuurlijk volgen. We wachten ook op de reactie van de uh, Turkse zijde vanaf de regering. Dus. Maar dit is het laatste nieuws. PKK-leider Öcalan heeft opgeroepen tot uh, het neerleggen der wapens. Meer daarover nu het laatste nieuws. Hier is Norald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Uh, niet meer erover. daar laat ik het even bij. Eucelan die uh, die, die verklaring heeft uh, uitgegeven. Wel ander Turks nieuws. De Turkse premier Erdogan uh, die is op Huis ten Bos bij koningin Beatrix. Erdogan brengt een bezoek aan Nederland. Maar dat bezoek is wel ingekort, omdat de premier al een paar dagen griep heeft. Bezoek aan de Keukenhof bijvoorbeeld ging niet door vanochtend. Na de ontvangst door de koningin heeft Erdogan nog een ontmoeting met premier Rutte. Het reddingspakket voor Cyprus is nog altijd niet mislukt. Dat heeft minister Dijsselbloem gezegd in het Europees Parlement. Dijsselbloem zegt dat de eurogroep alternatieven zal toestaan... als die tenminste financieel solide en politiek haalbaar zijn. En in Friesland is vanochtend een vrouw overleden... na een ernstig ongeluk op de A32 bij Grauw. Rond negen uur zag een automobilist een file voor hem te laat. remde zo hard dat zijn auto dwars op de weg kwam te staan. En een vrachtwagen achter hem kon de auto niet meer ontwijken... en reed er tegenaan. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB verkeersinformatie Filota 27 vanuit Gorkum naar Breda. Voor knooppunt Hoepolder 4 kilometer. Dit is Radio 1, Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met de Aard van der Heuvel programmamaker en journalist jean Gele, tv-criticus van de Volkskrant. Hartelijk welkom allebei. Ja. Uh, we hoorden net een bijdrage van het grote interview, Gala uh, gisteravond. Het ging over het confronterende interview, het twistgesprek. Uh, Aard ben jij van het confronterende interview? Nou ja, ik vind het soms buitengewoon aangenaam om naar te kijken, moet ik je zeggen. Maar uh, ikzelf ben niet zo van uh, die confrontatie om de confrontatie. Ik, uh, als, je, als je iemand interviewt, je wil bepaalde zaken weten en plotseling stuit je op iets waarvan jij zeker weet dat het zo is... en een ander ontkent dat je dan krijgt een twistgesprek. Uh, maar dan moet het ontstaan, het moet niet van tevoren bedacht zijn. Dus. En, uh, dat, uh, voor mij mag dat, hoor. Ik bedoel, wat uh, Kokkelman doet in de oog in de oog, ik vind het prima. En iedereen weet wat hij daar inderdaad kan verwachten. En uh, buitengewoon veel kijkers vinden dat interessant... en heel veel mensen die lenen zich daarvoor. Dus uh, <lacht> interessant en leuk om te zien allemaal. Want, want Chris Keijnen zegt daarover in die bijdrage... Hè, van, uh, ja, dat is dan uh, toch meer voor de kijkcijfers... dan dat je er echt wat mee uh, wil. Bereiken misschien? Het is een beetje theater, ja. En uh, ik moet zeggen, ook ik kijk natuurlijk uh, met mijn platte kant naar Sven Kokkelman iedere zondagavond. Veel te laat geprogrammeerd, trouwens, om ja. dat uh, maar dat te zeiden. Maar de keuze van de gasten is wel een beetje uh, magertjes, vind ik. Ik zag hem onlangs, uh, ik zie hem überhaupt veel met media-mensen. Dat is een typisch televisietrekje om mensen van televisie te interviewen. Ik zag hem twee weken geleden met John van der Heuvel. Dezelfde aanpak. Uh, een toon die verraadt dat er iets te verwijten moet zijn. Maar wat precies, dat werd eigenlijk helemaal scenario de Vries werd uit de kast gehaald. En ja, en een ja, met Peter de Vries was dat natuurlijk wel buitengewoon ja, spannend met, om te niet, zien. Van de maar... der Heuvel was wel leuk, omdat, uh, dat wist ik niet... dat hij dus een Marokkaanse vader ja. heeft... die uh, snel oh, dat in, in, uh, he? in het niets. Ja, ja maar dat is dat zo, ja? ja? Ja, die heeft het onthuld. Maar, maar dat ja, lijkt goed, me geen het... reden voor een confronterende nee, aanpak. Oh, dat, <laughs> hij legde het verband, die kokkoman. of was dat kokkoman? Ja, hij legde het verband tussen die Marokkaanse vader die aan de horizon verdwenen was... Uh -huh. met het programma wat hij nu maakt. Met, ja. uh, met kinderen ja, ja, ja. en uh, verscheurde ouders enzovoort. En er was wel een soort analogie te ontdekken. Ja, ja uh, maar de methode Mitrieur lijkt me in dit geval dan toch niet uh, de meest juiste. Het is natuurlijk wel, uh, dat heeft Sven wel bereikt, dat, dat als het gaat over het twistgesprek... dat onmiddellijk zijn naam wordt genoemd. Ja. ja, hij is ook eigenlijk de enige representant van dit genre... die dit stelselmatig doet. Ik zou eigenlijk geen, uh, geen vervanger weten... Uh, het is leuk, maar. Je houdt wij... het ook niet zo lang vol. Heb je de, vroeger. Oh, oh god, daar heb je een man mee. <laughs> vroeger gebeurde dat natuurlijk veel meer, die confrontatie. En toen merkte men dat uh, op een gegeven moment die kijkers uh, een partij kozen voor uh, het, het slachtoffer, ja, de geïnterviewde. Ja. Uh, Thijs van de Brink bijvoorbeeld uh, deed dat op de radio buitengewoon goed is dat ook veel minder gaan doen, helaas. Hmm. Een enorme goede zuiger. Als Lange Bent had dat vroeger ook, zuigen, vreselijk. En ja, dan merk je plotseling, als je dat voor televisie gaat doen... dan pikt dat publiek het niet nou, meer. Ja. Ja. Um, ik, ik zag net via Twitter iemand roepen van... Uh, het was Thijs van der Brink trouwens, die zegt... Van, nou, de koningin praat even met Erdogan... en gelijk uh, is de boel geregeld met uh, PKK ook. Uh, Öcalan die de wapens neerlegt met zijn organisatie. Uh, Erdogan is in Nederland voor een dat bezoek. Dat is wel raar trouwens, hè? het is cool, het is nieuwjaar. Het ja. groot feest voor... dat Öcalan, dat wisten ze al heel lang dat die verklaring zou komen... En die man die spoedt zich naar Nederland. Naar de Keukenhof. Dat is vreemd. <laughs> nee, dat is niet Maar ziek is op, maar... <laughs> Ja, ja. Nou goed, hij is hier. En uh, ja, we zitten allemaal te wachten op of hij nog iets over die Yunus gaat zeggen. Want dat is ineens het nieuws van de afgelopen week. Het jongetje dat uh, van Turkse afkomt dat uit huis werd geplaatst... en werd opgevangen door twee lesbische vrouwen. Flinke rel intussen in de Nederlandse media. Uh, Jean-Pierre, um, in Nederland is de grote rel. We hebben Bram uh, eerder horen vertellen, Bram van Meulen dat dat eigenlijk in Turkije alleen maar op dat ene tv-station een, een enorme rol speelt... en verder eigenlijk nauwelijks. Ja, misschien leid ik aan uh, bewustzijnsvernauwing of beroepsdeformatie... maar ik word wel een beetje moe van dit soort affaires. Ze doen mij erg denken aan uh, de bultrug Johannes... of uh, het jongetje Tom dat alleen maar rauw groente mag eten van zijn moeder. Dat veroorzaakt een week lang ophef, nationaal. Uh, daarna hoorde er niks meer van nadat Bas Heijnen het op zaterdag in de NRC uh, ethisch heeft geduid... En dan gaan we op maandag weer over naar de volgende kwestie. En meestal blijkt die kwestie niets om het lijf te hebben. En in dit geval denk ik ook weer... Ja, het, het uitvergroten van één kind... en de, de, de, de omstandigheden daaromheen... leidt per definitie tot overdrijving. En je zult zien dat de werkelijkheid heel anders is. Zoals nu al blijkt in Turkije... waar de ophef kennelijk veel minder groot ja. is... dan wij hier minnen te denken. Um, hebben we ons daar te druk over gemaakt? Over deze Junus? Ja. Ernstig, ik vind het enige aardige uitkomst... Dat je even nadenkt over wat er met die kinderen gebeurt en hoe lang die in pleeggezinnen zitten en waarom je dus rekening moet houden met het milieu waar ze terechtkomen. Maar dit was inderdaad een uh, er is niks aan de hand. Dat televisiestation in Turkije meldt iets. En uh, in, in Nederland is het een veel groter probleem geworden... terwijl die meneer Erdogan er waarschijnlijk helemaal niks over zal zeggen... of misschien een nee. sideline of zo. Maar wat, wat wel interessant is, uh, wat gebeurt er met zo'n jongetje... en uh, waarom komt dat bij lesbische ouders terecht met als uitkomst dat Turkse geschreeuw, dat is prima. Maar zijn er ook pleeggezinnen in Nederland, Turkse pleeggezinnen... waar nou, zo'n kind terecht komt? Nou ja, daar hebben we van de week aan aan besteed. Ja, precies. Er was iemand uit de regio Rotterdam... die zei de, de, zou er zouden 500 van die gezinnen moeten zijn... er zijn er 20 of zo. Ja, dus da, dat is in ieder geval een probleem. Uh, Marianne Zwageman twittert al een paar dagen van... Uh, hoeveel Nederlanders zouden het eigenlijk prima vinden... dat hun kind bij een lesbisch stel wordt opgevoed? Ja, geen idee... Ik weet niet Er ja, is dus een op, op, op, hele ophef, ophef over nu, maar uh, uh, ja, uh, waarom eigenlijk? Ja, nou ja, dat is mijn vraag, dus ook steeds. Maar het vervelende is bij heel veel van dit soort nieuws, en dat is er veel tegenwoordig, kun je je continu afvragen waarom moet ik het überhaupt weten en waarom moet ik me er een week lang druk over maken? En dan moet je mee oppassen met die constatering. Maar het is helaas wel de werkelijkheid. Nou, en de gepresenteerde feiten natuurlijk. Dat, dat heeft ook een hoop met privacy te maken. Maar goed, jullie hebben vandaag bijvoorbeeld in de krant een, een verhaal. Dat wat de advocaten ook van die moeder claimen, van het gezin claimen. Dat dat wel degelijk zo is. Dat er uitspraken van het hof liggen. Uh, waarin eigenlijk die, die familie wel in het gelijk wordt gesteld. Ja, nee, dat, dat kan wezen. Maar... Ja, ik, ik heb toch zelf heel erg de neiging om te denken... dit is een individuele kwestie en laat het dat ook vooral. Ja. ja, goed. Nou, dat doen we dan ook. Net zoals Peter K. hier, hè, van Pauw en Witteman. Uh, hij is de politiek redacteur, zorgt dus dat al die politici... daar aan tafel uh, komen en aan de hand van uh, de case uh, Samson uh, hebben we daar wat over doorgepraat. Hij had er een stuk over geschreven in uh, de VARA-gids. Uh, Aard van de Heuvel, misschien wel honderden politici... geïnterviewd in de carrière. Ooit afspraken gemaakt? Uh, in de zin van dat uh, er een politicus uh, laat weten... dat hij graag geïnterviewd wenst te worden. En dan zeg jij dus, en wat hebt u te melden? En heb, hebt u nieuws? En uh, ja, die afspraak uh, is er dan wel. Maar afspraken in de zin van, ik wil graag bij u komen... maar daar en daar wil ik niet over praten. Dat uh, heb ik uh, nooit meegemaakt. Maar ik heb makkelijk praten. Pauw en Witteman zitten iedere avond... En worden steeds weer met diezelfde politici geconfronteerd. Dus als je een afspraak maakt rond, ik wil wel over Cyprus praten, maar niet over de Partij van de Arbeid, vind ik alweer bedenkelijk dat je die afspraak maakt. Mm. Maar ik begrijp het dus wel. Ja. Ja. En ik vind het goed dat die Kee dat in alle openheid ja. ook vertelt. Want kan dat nog tegenwoordig, Zijn zeg we maar de oude van de Heuvel manier? Ik vrees dat er uh, uh, wel een, een soort machtspositie is van de politici. Want ze kunnen net zo goed naar de concurrent stappen een krant of de wereld draait door of uh, een ander platform. En dat wil Pauw en Witteman natuurlijk ook weer niet. Nee, maar ze maken dus wel afspraken dan. Dat is toch wel gek dat je dan naar een interview als kijker zit te kijken... waar je nu dus van weet dat daar op de achtergrond misschien wel dingen spelen... maar daar wordt bewust niet naar gevraagd. Ja, nou kun je dat nooit weten. En misschien ook wel niet uit de, in de tijd van Aad van de Heuvel. Uh, je moet ook maar aannemen uh, dat het allemaal zo gaat... Uh, het, het is denk ik ook niet per definitie verwerpelijk. Ik snap heus wel dat iemand als Peter Kee of de redactie van Paul Witteman... Uh, moet laveren in een heel beperkte ruimte die ze hebben in Den Haag. Uh, en dat, dat is een spel, dat spelen beide partijen, behoorlijk professioneel. Uh, ja, als consument moet je er maar vertrouwen in hebben... dat dat uh, leidt tot goede journalistiek. En daarom is het aardig dat, uh, dat die Kee een stuk in de varen gids schrijft... en dat hij een boekje publiceert met, ja, dat hoort uh, waarin de bij. staat... Uh, ...welke afspraken er niet en wel worden gemaakt en zo... ...en hoe dat een beetje rijlt en zeilt. Dus dat geeft enige openheid in ieder geval. Nou, er was nog een kwestietje uh, het, het, over het maakbare beeld van politici gesproken. Ronald Plasterk bekende in Esquire dat hij in de campagne cijfers had gekregen... ...van iemand over wat er zou gebeuren als bepaalde VVD-plannen zouden worden uitgevoerd. Die cijfers kwamen uit de VVD dus. Iemand daar, uh, goede vriend denk ik van hem, ik weet het niet. Uh, Plasterk heeft die cijfers doorgegeven aan de pers... ...en hij zegt dat hij dat uh, nu nooit meer zou doen. <laughs> Geloof is de meester Spinner. Ja. ja, nou dat, ja, ik begin steeds minder vertrouwen in iemand te krijgen, moet ik je zeggen. In Plasterk? Of? Ja, in Plasterk in dit geval. Ja, de ja. politicus die in een interview openheid geeft over dit soort kwesties... met daarbij de, de overtuiging dat hij dit nooit meer zal doen... die moet echt de politiek uit. Want dit gebeurt, denk ik, dagelijks in de Haagse politiek... en in de parlementaire journalistiek. En als je daar niet tegen kunt, dan... Uh, dan maak je het niet lang in de Maar Ik zat toch ook in het stukje in de varengids dat uh, Samson uh, ooit uh, Wilders een fascist heeft genoemd. Of in ieder geval een ja. fascistische partij. En daar heeft hij nu spijt van, geloof ik, dat hij dat ooit gezegd heeft. Ja, ja. ja nee, precies. Dus, uh, en, en, en volgende keer zal hij het misschien gewoon weer zeggen. Ja. Toch, oké. Okay. Nou oké, okay. weer een illusie weg. Uh, ja. dan, nog de, dan nog even naar de tegel. Uh, vanavond wordt hij uitgereikt. De, de tegel, in de, voor de mensen die dat niet weten, journalistieke prijzen... in de Koninklijke Schouwburg in, in Den Haag. Zes categorieën. Um, nou, uh, de tegel, uh, de Volksstand had daar een heel artikel over. Belangrijke prijs, Jean-Pierre? In de journalistiek wel, het is denk ik de grootste prijs... Maar ik moet er wel meteen bij zeggen dat uh, een prijs voor de beste beddenfabrikant... nooit zoveel media-aandacht krijgt als een prijs <laughs> voor media. Dat is wel een beetje een, een vreemd tintje, vind ik, uh, in de media. Maar goed, dit ja, zeg ik, ik in uh, een programma dat de media als onderwerp heeft. Dat illustreert ook al hoe belangrijk media media Wat vindt. ik niet wist is dat, dat, uh, dat die tegel dus een prijs is voor niet alleen print... voor niet alleen voor kranten, tijden, ja. maar nee, ook voor radio en televisie... Ja. En uh, ja, dan lijkt het mij buitengewoon moeilijk te worden... om daar een keuze uit te maken. Dat ligt zo ontzettend uit elkaar. Ik heb even in die krant vanmorgen gekeken... en ik zie dat uh, de prijs voor de beste achtergrondreportage... Uh, of het nieuws... en dan zie je dus uh, radio en televisie heel merkwaardig doorheen lopen. Een prachtig verhaal over het derivatendrama in de, in de Volkskrant van Frederiks en Smits... concurreert met een... Enorm mooie documentaire. Uh, over uh, de regels van Matthijs. Ja. Uh, ja. Waar iedereen met buiten Hoe ga je in godes naam. Uh, deze twee dingen met elkaar vergelijken? De bekende appels en peren. Ja. Ja, dat heeft elke jury, hè? maar dit is inderdaad wel heel idioot. En verder eigenlijk. vind ik, we hebben wel buitengewoon hmm. veel uh, journalistieke prijzen hoor. Het is wel erg navelstarig geworden. <lacht> ik heb dus opgeschreven Brussen, Boerma, Struis, Van Dijk, Vondeling, Brugsma, Den Uil, De Jong, Maillot, Hermans, Boas, Van Veen. Dat zijn allemaal prijzen. Vergeet, vergeet de, de, van Veen, ja. vergeet de Dr. Vlaumenaft prijs. Niet. Van de, van de, <lacht> de tandarts. ja. Wat, ja, want dat is heel grappig. We hadden jullie van tevoren even gevraagd van welke prijs kan er wel afgeschaft worden. En onafhankelijk van elkaar kwamen jullie met deze prijs. Wat, wat is dat voor prijs? Ik vind het een prachtige naam. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet ineens, niet eens... is iets voor de tandartsen. De, ja, de beste ja, publicatie uh, over <laughs> de tandartswezen. Ik weet eerlijk gezegd niet of hij nog steeds bestaat, maar hij heeft lang bestaan. Ja. Nou is het, want Van Heuvel ook wel eens prijzen gewonnen, denk ik, toch? Met ook ja, dat nog. Uh, te ja. Televisiering, toch? Ja, ja. en uh, Nipkopf. Nipkopf of zo, uh, ja. De uh, laatste is wel van belang, trouwens. Die eerste, dat uh, is een... Daar zit jij, geloof ik, in de jury. Uh, ja. Oh ja. En een hele grote prijs in Cannes... Uh, voor een reportage van uh, Sokano naar meen. Maar, maar uh, hoe is dat dan als maker? Bedoel, ga, ga je dan met, met uh, een mooi pak aan die prijs ophalen? Ook, nee of... hoor, de, de, die in Cannes in werd door uh, de hoofdredacteur opgehaald. En wij vonden het ah, dat ja. al best wel... Omdat dan, er een ja. mooi reisjaarverbod verbonden ja, was. Het, nee, maar goed, je moet er ook niet, niet, niet te lullig over doen. Het, het, het is altijd aardig om, een, om genomineerd te worden en een prijs te krijgen. Ja, lijstje genomineerden van deze tegel. Uh, is het wie er ook juist, wint, ja, er staan prettig veel uh, volkskant mensen op en ik hoop van harte dat die <lacht> oh ja, winnen. Maar, dat, dat maar nou ik wil zeggen niet, maar... het is een, een mooi lijstje <lacht> en uh, al die genomineerden zouden wat mij betreft uh, mogen winnen en trots kunnen zijn ja. op die nominatie. Maar er is ook wel een beetje een houding bij uh, journalisten. Ook wel van nou ja, uh, een beetje misschien valse bescheidenheid, maar uh, dat hoeft allemaal niet zo. Is dat terecht? Uh, nou, uh, gisteravond was er een interview gala in de Stadschouwburg van Amsterdam. Vanavond is er een gala met die tegels. Ik uh, zie weinig bescheidenheid eerlijk gezegd. Uh. En bovendien komt die bescheidenheid vaak voort bij mensen die die prijs niet krijgen of niet gecommudeerd <laughs> zijn. Maar is er al een te te te te te tegel of een prijs voor de beste tv-recensie? Nee, maar ik zou wel graag in de jury zitten. Nee, nee, nee, nee ik geloof nee, dat nee, ik een nee. stuk of vijf collega's heb. Dus de, dan wordt de spoeling wel erg dun. Het zou kunnen hoor <laughs> trouwens, dat is geen bezwaar. Nee, nee. Ja, goed, die kan er gewoon bij op het lijstje. Uh, dank dat jullie hier waren. Aad van de Heuvel en Jean-Pierre Gele. Dit is Radio 1. Lunch. Want we gaan snel door naar de andere kant van de tafel om de Nationale Nieuwsquiz te spelen. Ik heb het al een paar keer gezegd, ook gisteren. Wij hebben deze week een wat aangepaste uitzending. Het heeft alles te maken met het WK schaatsen wat in Sochi gaat beginnen. Straks geen stand.nl, maar morgen bijvoorbeeld helemaal geen uitzending. Want die wordt door sport overgenomen. Dus we doen vandaag al de laatste dag van de Nationale Nieuwsquiz. En dat betekent dat die 91 punten van gisteren de hoogste score zijn. En dat er nog maar één man is die daar wat aan kan doen. En dat is de kandidaat van vandaag, Ben bergen Henegouwen, 60 jaar uit Blijswijk. Voelt u die druk al? Ja, ik voel die druk al, ja. <laughs> ja. U houdt van muziek, hè, begrijp ik. Ja, ja. Wat dan bijvoorbeeld? Nou, ik ben koordirigent onder andere en uh, ik begeleid dat koor ook een beetje op uh, de vleugel. En wat vindt u van dat programma wat er nu is met die oudere mensen die allerlei hardrocknummers zingen en zo? Ja, dat kan niet echt helemaal mijn goedkeuring Een beetje, beetje kermis, vindt u dat? Ja, ja, ja. ja. ja. Nou, dan geeft het een beetje aan waar u staat. Kijk of u het nieuws hebt gevolgd. Eerst maar eens even de nieuwsfactor bepalen. De nationale nieuwsquiz. Nieuwe spannende dag op Cyprus. De bank is dicht. Het is voor het eerst dat een land in de eurozone niet accepteert wat Europa aan maatregelen heeft opgelegd. Alle banken trouwens. Er wordt overleg gevoerd over een plan B, een alternatief reddingsplan, waarmee bijna 6 miljard euro opgehaald moet worden. Want veel parlementsleden willen nog liever uit de euro dan dat ze instemmen met dit soort draconische maatregelen. Is zit ze als eiland boven het hoofd gegroeid. Ja, na al een paar dagen is de Cyprus op zoek naar geld om een faillissement te voorkomen. Vraag 1. De banken op Cyprus zijn door de financiële onzekerheid al een paar dagen gesloten. Wanneer zullen de Cypriotische banken naar verwachting weer opengaan? Uh, aanstaande dinsdag. En dat is goed. Er wordt gevreesd voor een bankrun als de banken opengaan... omdat de Cyprioten dan hun spaargeld veilig willen stellen. Vraag 2. Hoe heet de Cypriotische minister van Financiën... die gisteren een bezoek aan Moskou heeft gebracht om over Russische steun te onderhandelen? Uh, Anastasiades... Dat is niet goed. Ja. Het is uh, Saris, minister van Financiën. Mikael Saris. Um, hij bezocht dus uh, zijn Russische collega uh, om te praten over mogelijke steun. Maar het leverde nog geen concrete plannen op voorlopig. Uh, de man die u noemde is de premier. Ik lees een kop voor uit de krant. Waar gaat hij over? U krijgt ook drie mogelijke antwoorden te horen. De kop luidt als volgt. Vrienden, zolang de camera draait. En gaat dit over één? Voetballers Jermaine Lenz en Joris Matthijsen... duwen elkaar uh, drie weken geleden nog... Door de katakomben van de Kuip gisteren legden ze het ogenschijnlijk weer bij. Twee, Obama is bij de Israëlische premier uh, Netanyahu op bezoek. Maar hun relatie zou achter de schermen moeizaam zijn, of drie. De scheidende Sylvie en Raphaël ergen zich aan de paparazzi... die hen blijven achtervolgen. Toch zoenden ze gisteren in het openbaar. Vrienden, zolang de camera draait. Ik denk drie. Over Sylvie en Raphaël? Ja. Het is niet goed... Het gaat over Obama en de Netanyahu. Kop uit trouw. Vraag 4. Obama bezoekt niet alleen Israël, maar ook Palestina. Met welke Palestijnse leider heeft hij vandaag een ontmoeting? Met Abbas. Dat is goed. Er was veel kritiek vanuit Palestina op het bezoek van Obama. De Amerikaanse president zou te veel op de hand van Israël zijn... en te weinig uh, aandacht aan de Palestijnse gebieden besteden. Vraag 5 is een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Het sterkste bewijs is eigenlijk door justitie zelf geleverd. En dat hebben we in december 2012 eerst mogen vernemen, namelijk dat er een andere dader is. Uh, Jean-Pierre Knoops. Uh, de achternaam telt, hè? Uh, dus Knoops is goed. Uh, want het is uh, uh, Geert-Jan Knoops. Geert-Jan Knoops. Dat is een dubbele naam. Maar Knoops, dat is uh, belangrijk en dat is goed. Hij maakte uh, samen met het OM bekend dat de moordzaak... op platenbaas Bart van der Laar heropend moet worden. Uh, het zou sprake zijn van een gerechtelijke dwaling... Vraag 6. Gisteren hoorden we knops over de showbizmoord, omdat het OM twijfelt over de schuld van verdachte Martien Hunning. Vandaag kwam een andere zaak van Knoops in het nieuws, omdat hij vindt dat ook daar opnieuw onderzoek gedaan moet worden. Om welke zaak gaat het hier? Uh, ja, dat ging om een, een veroordeelde lau Lauwers. Maar hoe, hoe wordt die zaak wel genoemd? Dat zou ik u niet kunnen zeggen op dit moment. Want uh, dat feit klopt op zich, uh, maar we moeten. Oh, het wordt goed gerekend, begrijp ik. Uh, het is inderdaad die notaris, hè, uh, Lauwers. Maar ja. dat had te maken met de Deventer-moordzaak. De Deventer-moordzaak, ja. Weduwe de wittenberg Laatste vraag dan. Uh, nog vier punten te verdienen. U krijgt aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag is heel simpel. Wat wordt hier bedoeld? Onderwerp dus, geen persoon. Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Als je mijn collega ziet, kan je maar beter gaan. Drie. Op 13 augustus 1972 werd ik voor het eerst uit het borstzakje getrokken. Twee. In de WK-finale Nederland-Spanje toonde Howard Webb mij 14 keer. Een uh, record. Stop. De uit. Het is hem, inderdaad. Ja, de gele kaart. Um, de collega is natuurlijk de rode kaart, dan moet je onmiddellijk het veld uit. De eerste gele kaart, uh, toen het systeem werd ingevoerd, 1972, was van Willem van Haneghem. Ja. Dat zou ik niet geweten hebben. En uh, die web ja, die gaf uh, heel veel gele kaarten, uh, dat weten we allemaal nog. Um, daar willen we eigenlijk niet aan herinnerd worden ook, maar... Hm. Um, zes, dat betekent dat er zometeen zestien goed moeten zijn om over die uh, 91 heen te komen. Nou, dat kan wel in de tijd die we hebben, dus we gaan het meemaken in deel 2 van de quiz.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 Vandaag luidt de stelling. Het is goed dat er tijdstraf in het amateurvoetbal worden ingevoerd. En uh, vandaag is om half twee geen stand.nl op de radio. Uh, dat heeft dus te maken met het schaatsen. Maar u kunt wel gewoon reageren op het nieuws van de dag. Want de stelling staat gewoon op de site www.stand.nl. U kunt dus stemmen en meepraten daarover tijdstraffen in het voetbal. Het is goed dat er tijdstraffen in het amateurvoetbal worden ingevoerd. We zijn benieuwd naar uw eens of oneens. Um, we gaan dus uh, zometeen meemaken wie de. Nieuwskenner van deze week wordt, wordt het wietsen van de grote kandidaat van gisteren. Of de man die hier nu zit, Ben Bergen Henegouwen. Gaat dat meemaken in deel 2 van de quiz. Nu nog een liedje van de Radio 1 CD van deze week. Eric Clapton. Oh. De O1-cd van deze week heet Old Sock. Mooie titel ook van dat album. Het is Eric Clapton dus. Uh, dit nummer uh, is geschreven door J.J. Kill En het staat dus op dat album heet Angel. We gaan de, de ontknoping meemaken van de nationale nieuwsquiz van deze week. Hoogste score is 91. Gisteren neergezet door Wietse van der Groot. 30 jaar. En uh, vandaag de man die... Uh, uh, ja. In ieder geval zijn vader had kunnen zijn, maar <laughs> zeker zo oud is. 60 jaar, Ben Bergen en Henig Het is een beetje een strijd tussen jong en oud. We kloppen het een beetje op allemaal. Uh, maar je moet dan wel even aan de bak, want factor 6... Uh, dat betekent dat er 16 in ieder geval goed moeten zijn voor de winst. Of meer. Maar 16 is genoeg. We gaan ons best doen. En dat is nog best een uitdaging, maar het kan wel in 90 seconden tijd. Ik, ik moet de vraag helemaal stellen, tot aan de laatste letter. Dan geeft u het antwoord of u zegt uh, pas, en dan gaan we door naar de volgende vraag. Daar komen ze. De nationale nieuwsquest. Wie kreeg het afgelopen jaar 15.000 klachten over de overheid binnen? Pas. Nationale ombudsman. Voor de verruiming van welke wet kreeg minister Schippers een meerderheid in de Tweede Kamer? Uh, verzorgingswet. Orgaandonatie. Het IOC gaat de bloedstalen van dopingtests van de winterspelen van welk jaar opnieuw onderzoeken? 1992. Dat is 2006. Welke fotograaf maakt de afbeeldingen voor de kinderpostzegels van dit jaar? Pas. Anton Corbijn, In welke stad zijn gisteren bij een busongeluk drie passagiers gewond geraakt? Alkmaar. Goed. In welk Nederlands ziekenhuis is ophef ontstaan over het doorbetalen van een oud topman? Pas. Een Radboudziekenhuis. ziekenhuis. President Zillur Rahman van welk land overleed gisteren in Singapore op 84-jarige leeftijd? Eh... Uh... Bangladesh. Welke provincie gaat strenger controleren op het gebruik van dienstauto's? Uh, Gelderland. Dat is goed. Wat deed de chauffeur van Obama in de limousine waardoor hij niet meer verder kon rijden? Diesel. Dat is goed. Blinden en slechtzienden kunnen vanaf gisteren een treinreis boeken via welk apparaat? Pas. Telefoon. Tegen twee Koranscholen in welke stad is aangifte gedaan van mogelijke kindermishandeling? Tilburg. Dat is goed. Wie heeft zich als eerste kandidaat gemeld voor het voorzitterschap van de nieuwe FNV? Um... Pas. Corrie van Brenk. De Franse justitie heeft huiszoeking gedaan bij de directeur van welke financiële organisatie? Uh, bij het IMF. Dat is goed. Rayola, zaakwaarnemer van verschillende voetballers, is aangeklaagd door welke organisatie? Pas. FIFA. Welke snelweg was gisteren tijdelijk afgesloten vanwege een gaslek? Pas. Dat was de A2. Ja, 90 seconden geleden hadden we een, een mooie uitgangspositie. Maar, u, u ging, u, het gemoed zakte steeds verder, uh, had ik het idee. De schouders gingen meer hangen. Ja, dat zou best eens kunnen, ja. Ja, u moest te, te vaak passen gewoon, hè. Ja. Uh, want ja, 16 moesten er goed zijn. Nou, we weten al dat dat gewoon niet gehaald is. Vijf uh, uiteindelijk zijn het er geworden. Mm -hmm. Dus je hebt het spannend weten te houden. Maar dat is niet voldoende voor de weekwinst. U komt mm -hmm. op 30 punten uit. Mm -hmm. Dus dat betekent dat ik u... Uh, Zometeen mee mag geven, de kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio, de lunchmok en de lunchbox. Nou, hartelijk dank. Kan je mee aankomen in Blijswijk hoor, ja, zeker bij het koor. Maar toch, ja, die hoofdprijs was ook leuk geweest. Ja, dat had fijn geweest. Maar... <laughs> het is niet anders. Is eh, dank dat het er was. Goede reis terug naar uh, Blijswijk. En eh, wij gaan naar de winnaar van deze week. Gisteren was hij hier, Wietse van der Goot, goedemiddag. Goedemiddag. En gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Fijn. 300 euro erbij, man. Ja, heerlijk. Eh, ja, dan moeten we altijd vragen, heb je daar al een bestemming voor? Uh, ik heb er lang over na zitten denken en ik heb er een bestemming voor, inderdaad. <laughs> Oké, okay. nou bedankt. Niet de kroeg, ja. Oh, mogen we weten wat, of zeg je van nee, dat hou ik toch liever op mezelf? Uh, nee, ik ga er een mooie geluidsinstallatie uh, uh, van kopen of, uh, okay. of iets dergelijks. Oké, okay. dan, dan je, als je echt een hele goede wil hebben, moet je er misschien nog iets bij leggen. Maar... Dan is het een mooie... En dan denk je altijd aan ons als er weer mooie muziek uit hier boxen komt. Precies, dat is uh, exact de insteek. <laughs> Oké. <Okay>. Gefeliciteerd <laughs> ermee. De 300 Dankjewel. euro's worden overgemaakt naar jou, naar Amsterdam. Wietse van de Groot is de winnaar van deze week. Morgen geen quiz. Uh, wel zometeen deel 2 van uh, Lunch. En dan gaan we onder meer praten... naar aanleiding van de telefilm Exit... die vanavond in première gaat. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof, ik geloof in de mensen. NCRV. Welkom bij de Belastingtelefoon. Belastingtelefoon, Belastingradio zul je bedoelen. Als u een vraag heeft over kindgebonden budget... Vrijdag 29 verslag, maart is het weer geld besparen met Blauwe Vrijdag. Als u een andere vraag heeft. Radio 1, de hele dag in het teken van de Blauwe envelop.